Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, het actualiteitenprogramma. dat elke zaterdag van 10 tot 12 uur is te beluisteren op ZFM Radio. Come by on Monday, you give me the money I will buy a ticket on the local lottery We could win the lottery We could go to Vegas and be very happy Save our money, have a fun vacation. We could buy a trailer if we bought a trailer. We could go to Vegas and be very happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. if life is just a gamble, Spin. We could make a record, sell a lot of copies. We could play Las Vegas and be very happy. Ooh ooh ooh ooh, ooh, ooh if life is just a gamble, gamble if you want to. We hebben het tweede uur en na de tweede uur staat er natuurlijk weer bol van spannende dingen, want de dames die hebben net de notaris weggestuurd. Want we gaan zo de OVZ Jaarlijkse Loterij doen. Dan gaat Carina, die is hiernaast, die een beetje wat minder, die box, want ik hoor hem rondzingen. Daarna komt Carina nog even met de bibliotheek en daarna gaan we weer Latijnse muziek horen over het concert wat morgen plaatsvindt. Dames, de Jaarlijkse Loterij, ja, ho ho hoeveel jaren is het onderhand al niet? Nou, al een tijdje hoor. Ja, eerst kwam die, die Peter Tromp kwam altijd hier. Uh... Nou, die, uh, hebben uh, jullie hier een beetje eruit gebonsd nee, nee, Nog steeds? Nee, nee, nog steeds. Ja, nog steeds. Maar die was uh, verhinderd vandaag. Dus ja, wij okay. mogen zijn honneurs waarnemen. Ja, ik heb geruild met hem. Heb je gebeld? Nee, geruild. Oh, geruild. Hij belde mij. Uh, uh, of we konden ruilen. Ik vandaag, hij volgende week. Dus volgende week is Peter Tromp er weer gewoon. En, nou ja, het is altijd een heel. Uh, een heel uh, spektakel en de aanvang is altijd wat minder ja, maar klopt. aan het einde komen de hele vuile zakken vol. Dat klopt. We hebben nu een bescheiden tasje maar inderdaad in de loop van december wordt die vuilniszak steeds voller. En, uh... Wanneer is het eigenlijk begonnen? We zijn 1 december begonnen. 1 december begonnen. Ja, en dan is het uh, eigenlijk de hele maand december. En het is per aankoop krijg je een lot. Dus het is geen minimum aan of zo, of je, nee, je krijgt gewoon een lot. Nee, nee, nee. Bij alle deelname eh, ondernemers liggen de loten, daar krijg je ze dan ook. En bij de eh, bijvoorbeeld bij de Kaashoek en bij de HEMA, daar staan de tonnen, daar kan je ze dan in doen. En nou die hebben wij vanochtend allemaal verzameld. En eh, 34 kaartjes eruit getrokken, want we hebben 34 prijzen. Dus dus, uh, het, het, het begin is al goed. Het begin ja. is hartstikke goed. Ja. Uh, ja. Nog even over de loterij zelf. Hè. Jullie hebben elke week de vuile zak. En die wordt dan uh, zoveel loodjes uitgehaald. Ja. 36 prijzen. 34? 34 heb je ook ja. 34 sponsors. Zeker, zeker. We hebben 34. Uh, het zijn eigenlijk uh, leden van de OVZ die doen mee. En die uh, stellen een prijsje ter beschikking. Dat is wekelijks? Ja, dat maar is wekelijks. Maar uiteindelijk gaan. Alle lopen Alle weer in de vuilniszak. Die gaan straks weer in één grote vuilniszak. Die verzamelen we. Ja. En daar worden dan de hoofdprijzen uitgetrokken. En dat is misschien wel even leuk om te vermelden wie de hoofdprijzen zijn. Dat is Electroworld Stiphout. Die stelt een bluetooth speaker. Uh, dat is altijd een mooie prijs. De Domino's Pizza's doet een jaar lang gratis Zo. pizza's. Dus dat Twee is ook wel leuk. 52 nou, in een jaar. Twee huizen. Ja, ja, Eén ja, per, uh, per, ja, ja, per week. Nou, ja. Dus ja. dat is ook altijd een leuke ja, prijs. Hoor. Hotel Hoogland doet een uh, luxe kamer ter beschikking voor twee personen voor één nacht. En de HEMA doet de tweede prijzen. Die doet twee keer een tompoeskoffer. koffer Die is helemaal hip, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Oh, een ja, koffer. Een koffer. <laughs> dat is een koffer in de vorm van een Tompoes. En die zijn toch nu helemaal uh, net als de croissant. De krompoes. De krompoes. De krompoes. Dus is helemaal, ja, ja, ja, helemaal hip. Dus het zijn hartstikke leuke prijzen. Hey, um, overzetten natuurlijk veel meer leden. Ja, we zitten denk ik nu rond uh, om en bij de 70 leden. Is het een beetje een bloeiende vereniging nu? Ja, ja die Claudia doet heel hard haar best daarop. Die gaat uh, alle nieuwe ondernemers af, maar ook de bestaande ondernemers die nog geen lid zijn. Beetje, en die, die hengelt er aardig wat binnen. Om een beetje ja. warm te houden. Ja. ja, je moet de mensen wel uh, benaderen, zeg maar. Nou ja, het is, uh, het is natuurlijk niet stom om een ondernemersvereniging te hebben, want je, je hebt wat aan elkaar als Nee, dat moet toch. Dat moet je gewoon hebben. Het kan toch niet zo zijn nee. dat Zandvoort, uh, nee, zonder ondernemersvereniging, dat, nee, dat zou heel gek zijn. Nee, dat kan niet. Dus als je dat niet lid bent, kan je nu nog lid worden? Kan je nu nog Bij deze? <laughs> Ga naar meld je aan, meld je aan. vanaf 1 januari kun je weer lid worden. Oké, nou dan gaan we naar de, uh, het belangrijkste moment. Want jij hebt uh, prijzen voor te lezen. Ja, Ik ben benieuwd. We gaan maar ik zit er weer niet bij zeker? Nee, ik heb je niet gezien. Nou, nou, of nou. ik heb je eruit gegooid. Dat kan ook. Dat, ik, je zag, dat ik dacht, ik gooi je eruit. Nee hoor, oh, nee hoor, oh, nee. Ga je gang. Nou, daar gaan we. Een uh, fles wijn is ter beschikking gesteld door Hotel Hoogland. En die is gewonnen door K. Hanshof. Een cadeaubon van 25 euro door Bloemensierkunst. Bloemsierkunsthuis. Wat een naam is dat zeg. Bloemsierkunstbluis. Gewoon de bloemenwinkel in de Altstraat. Dat is, ja, wel, dat makkelijker. is wel makkelijker. Ja. Door P van de Ploeg. Uh, een kilo kaas door kaashuis Tromp. Die is gewonnen door P Bol. Espaap heeft gewonnen een taartje van 15 euro. Van Van Vessem. P. Paardenkoper heeft een cadeaubon van 25 euro gewonnen van Marcel's Vers Theater. Dat is de slager op de krocht. Uh, een cadeaubon van 20 euro door de Zandvoortse Apotheek. Door R. Kransen. De Kaashoek heeft een cadeaumand van 50 euro. Nou, dat is een mooie prijs. Mm -hmm. Lekker. En die is gewonnen door J. Visser Weda, Wilma Keuning heeft van Rio Dierspeciaalzaak een pakket voor buitenvogels. Een lekkere zak oliebollen en appelflappen van de oliebollenkraam Harry. Die is gewonnen door Nijman. Marcella heeft gewonnen van Snackbar Het Plein een hamburgermenu. Een cadeaubon van 10 euro van Albert Heijn door S. Lisseberg... Een waardebon van 1250 door Arie Guyt, de Haringstal. Door Hans Dielen. Teetonen heeft gewonnen een ontwormingskuur voor hond of kat. Dat is altijd een mooie prijs. Mm -hmm. Rosa Overspeld heeft gewonnen van de schelpenhangers een verrassingspakket. Een cadeaubon van 25 euro van Kids, Kids Avenue, de kledingwinkel. Door Erna de Graaf. Brechtje van de Einde heeft gewonnen van de dierendokter Sandvoort een ontwormingskuur voor hond of kat. Een medium pizza van de Tasty Corner gewonnen door G.H. Mulder. En Leonie de Boer een bloemenbon van 20 euro. Nou, Monique, jij mag de tweede helft. Monique doet de tweede helft. Tussendoor, even als jij een fout, dan heb ik toch nog wel uh, vragen... Iedereen hoort nu dat hij ja of nee wat gewonnen heeft. Krijgt hij ook nog bericht? Of wordt hij gebeld? Jazeker, dat is inderdaad wel even belangrijk om te vermelden. Ze krijgen schriftelijk bericht... Waar ze de prijs kunnen ophalen. Okay, ja, ja, dus als mensen het niet horen nu, dan krijgen krijg ze gewoon alsnog bericht. Want ze schrijven op de loten hun adres. Maar iedereen nee. luistert natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook stom. Dat, dat is ook zo. En dat schriftelijk bericht krijgen ze in de laatste week van december. Okay. Dus verwacht hem niet gelijk morgen, de laatste week nee, van december. Dan is het vlees al bedorven, dat kan toch niet? Nee, niet okay. <laughs> maar. Ja. Ja. Maar dat, bewaar je, dat bewaart hij ook wel? Ja, daarom, daarom, daarom. De tweede helft. Dan neem ik het over. Uh, een medium pizza of Italian pizza van Domino's is gewonnen door Frans Moet. Een boekenbon van 20 euro bij de Bruna Thee Donker. Een lunch of dinerbon van 50 euro bij Le Bar door I. Romein. Verrassingspakket We Love the Planet van Soleil door M. van Holten. Cadeaubon ter waarde van 15 euro bij Frituur Danver door de familie Mol. Kopje koffie naar keuze met een gebakje bij Lunchbreak is gewonnen door Astrid Molenaar. Cadeaukaart van 10 euro bij de Doggy Beach House, de nieuwe winkel in de Kerkstraat. H van Ga Gameren. Weer die naam. <lacht> Cadeaubon <lacht> Cadeau ter waarde van 15 euro bij Vera Flowers and Gifts door F van der Moot. Nieuw-Zeeland, Auckland Eau de Parfum ter waarde van 39,95 bij Vlugfashion. Fashion... ...door G.H. Warmerdam... ...een handcreme van de Ethos... ...door W. Koper... ...een douchetel ook door de Ethos... ...door J. van de Bos, ...een cadeaubon ten waarde van 10 euro... ...bij Patisserie Chocolaterie Zandvoort... ...door M. Stift... ...een cadeaubon 15 euro... ...bij Mendy's, door C. Disseldorp... ...een goodiebag van het Zandvoorts Museum... ...door jo José Kuiters. Uh, ...broodje Dunner... ...bij Just Dunner R. Mietelmeijer... ...en als laatste... Yeah. Staat hij een prijswinnaar staat hij dat te juichen? Aha! Dat <laughs> heb ik gewonnen. Ja, dan had je maar moeten Was luisteren. José Kuiter. Dan heb je een goodiebag van het Zandvoorts Museum gewonnen. Kijk. Zo. Wat nou? Kijk, dat kijk, is toch niet te geloven? Woe! Nou ja, je. je... <laughs> U hoort het, de prijswinnaar zit hier in de zaal. Dus... Het is toch Live niet in de uitzending. Live in de uitzending. Ga lekker door. Ik heb er nog één cadeaubon <coughs> van 25 euro van Pearl voor de familie Sterk. Nou, dat was het. En dat waren ze. Dat waren alle prijzen. Ik heb er nog één vraag. Ja, um, december, maar is een, een, de eerste van januari toch ook nog of niet? 7 januari, 7 januari. dan trekken we de hoofdprijs. Zijn de, hoofdprijs. De, de laatste en de hoofdprijs? Ja. Nee, niet nee. de laatste. De alleen alleen, hoofdprijzen. alleen de, hoofdprijzen. de sluitingsactie is 29 december. Oké, okay, dan duidelijk dus echt. 29 december worden de loodjes niet meer opgehaald en niet meer. Uh... Ook niet uitgedeeld en Net... dan is het ook af. Nee, maar nee. dan de week daarna, de 7e, dan komen jullie gezellig hier. De 6e. Nee, dan komen we bij lunchbreak. Oh, dat is ook Dit goed. jaar. Ja. ja. En ja. daar worden de hoofdprijzen uitgereikt. Nou, ja, prima. Nou, we gaan het uh, horen en we gaan het zien. Oh, het wordt ook gepubliceerd, toch of niet? In de krant, In de krant staat de krant. het ook ja, ja. nog. Ook nog. Nou, dus dubbel op. Het is dubbel. Als je het nou niet weet. Ja, oh, het is toch niet te geloven. Hey, ontzettend bedankt. Nog veel plezier met uh, de loterij. Dank je wel. Uh, ja, het, het wordt steeds meer en groter. Hè, want Er worden steeds meer inkopen gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe groot de laatste vaderzak wordt. Ja, nou het zijn duizenden loten, hoor. Nee, echt, echt 10 heel 10 veel. 10.000. Ja, we hebben er nu 10.000. 10. En vaak we. moeten we nog bij uh, drukken. Ja. Dus okay. het is uh, ja. echt wel veel. Nou, veel plezier. Nou, tot hartstikke leuk. Dank je wel. over 14 ja, dagen. Goel, dan ben ik er ja. weer. Volgende week zijn we bij de Peters. Oké. Okay.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 My cry.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 I am, said I And I am lost and I can't even say why I am, I said Oh, ik ben alweer aan de beurt, het was een... Karina uh... was een... Uh... Komt ze nog? Ja, ik ben er hoor. Oh, ze is al klaar, ja, want ze zit bij de buren. Nou, ja, dan verwachten we er wel even terug om er nog een beetje... Oh, ze maakt daar die uitzending. Maar dat is al gebeurd, hè, dus nu gaan wij gewoon weer lekker verder. En dan gaan wij zo muziek maken. Oh, ze moet nog praten. Oh, ze moet nog praten. Ja, en die Oh, verwarring. Nou, nu begrijp ik het. Normaal uh, krijgen we Carina uh, live uit, uh, uit het bos of ergens anders vandaan. En dan uh, bel ik erop. Nou, Carina, je bent aan de beurt. Dus ik zou zeggen... Nou, ik, ja, ik zit nu niet tussen de bomen, maar ik zit tussen de boeken. En uh, ontzettend leuk om ook live op locatie te zijn. Ook al zit ik nu bijna laasje ben. Maar uh, ik zit hier inderdaad in de, in de bied. Uh, want... Uh, de piep was gewoon een aantal weken even dicht. En ik vond dat wel een mooie aanleiding om even de piep weer even in het zonnetje te zetten, want het is weer geopend. En ik zit hier samen met iemand met een prachtige naam: Jeannie Douce-Moison, als ik het goed zeg. Het lijkt wel alsof jij een naam hebt als een gravin uit een kasteelroman, maar jij bent niet weggelopen uit een kasteelroman, want jij bent hoofd van. Collectie, ik ga het even aan je vragen. Wat nou precies jouw functie is voor de bibliotheek? Je bent teamleider van afdeling collectie. Ja. En wat houdt dat precies in? Uh, afdeling Collectie is een afdeling die uh, zich helemaal bezighoudt met de inkoop. Uh, het neerzetten van de boeken. Zorgen dat de boeken in de bibliotheek komen. Maar uh, ja, ook kijken hoe het in de bibliotheek staat. Hè? Want, want uh, soms dan zijn er collecties die uh, onderdelen die niet zo goed staan. Waardoor ze niet goed gevonden zijn. Dus daar kijken we ook heel erg naar. Dus, uh, uh, we kijken naar wat voor boeken het meest geleend worden. Waar mensen het meest behoefte aan hebben. Uh, ...wat heel belangrijk is voor, voor kinderen, voor leesbevordering. Dus daar uh, houdt uh, afdeling collectie zich allemaal mee bezig. Ja. Nou, dus eigenlijk ook een soort onderzoeksbureau eigenlijk. Uh, ja, wij niet alleen als afdeling natuurlijk. Maar goed, ja, daar houden wij ons wel mee bezig ja. Ja. ook. Nou, goed, dat uh, weet je dan natuurlijk niet als je hier de bieb instapt... ...dat dat er allemaal uh, achter de schermen gebeurt eigenlijk. Nu was het twee weken dicht of iets langer. Uh, waarom was dat eigenlijk? Uh, we hebben uh, een tijd geleden hebben we gekeken naar de boeken, hoe ze nu staan. En we kregen steeds meer uh, de klacht dat boeken niet gevonden werden. En uh, vanuit, of vanuit collega's, maar ook vanuit de bezoekers. En wat wij ons ook opviel, is dat boeken uh, waarvan wij dachten van nou, waarvan wij weten, dat zijn populaire schrijvers. Maar hé, hey, die worden niet meer geleend. Hoe komt dat nou? En uh, toen zagen we, of toen zagen we weten dat het allemaal in werelden stond. Dus het stond allemaal opspannend op, spannend, op uh, liefde en leven. En dus, en heel veel schrijvers hebben meer geschreven dan alleen maar, of alleen maar, of, uh, spannend of liefdesromans. En soms schuurt het ook een beetje. Dan kan een liefdesroman net niet dat pictogrammetje gekregen hebben van onze leverancier, leverancier met een hartje en dan komt het bij literatuur in ene terecht, terwijl de meeste mensen zoeken het bij liefde en leven, omdat ze dat daar gewend zijn. Ik neem altijd als voorbeeld Danielle Stiel. En dat is een hele populaire schrijfster. heeft ook heel veel geschreven. maar er staan ook boeken stonden van haar, ook bij literatuur. en die werden niet geleend. en dat is zo jammer. en dan denk ik denk van al die mensen die graag Danielle Steele lezen, die missen die boeken van haar. Of je moest echt in de catalogus kijken, dus digitaal. Ja, en je kan het natuurlijk ook altijd vragen van, goh, dat, dat natuurlijk voorop. Maar uh, mensen willen het ook graag, graag zelf even opzoeken. Uh, en dan begrijp je nu gewoon dat uh, de opstelling dus heel erg belangrijk is en de indeling. Absoluut belangrijk, ja. En als je dan denkt van goh, als je ziet dat een heleboel boeken waarvan je zeker weet, nou dat zijn hele populaire schrijvers, dat die niet gevonden worden, dat is zo ontzettend zonde. En ja, natuurlijk kan iedereen het altijd vragen of zelf opzoeken. Ja, dat wil je niet altijd doen. Je wil lekker de bibliotheek in en gewoon je ding vinden waar jij van houdt. Daarnaast hebben we ook de informatieve boeken die altijd... De informatieve boeken. Die stonden met pictogrammetjes. En dat beperkte heel erg om bepaalde onderwerpen goed in te delen. En dat was zo'n kunst om het weer bij een bepaald uh, pictogrammetje te krijgen. Om eh, goed in te delen. Ook weer in een wereld. En als het ons al beperkt, dan, dan beperkt het helemaal uh, de bezoeker. Want, want vind dan nog maar eens zo'n boek. En dan moet je zo gaan denken: van, goh, zou het nou bij liefde staan? Of zou het nou bij uh, spanning staan? Cultuur staan? Dan moet je echt op die manier gaan denken. En dat is, dat is niet handig. En ook dat zagen wij weer in de cijfers terug. En in de, het aantal vragen wat we kregen. Gaan we kwamen zo ontzettend veel vragen van mensen: goh, we, waar kan ik nou dat informatieve boek vinden? Dus we zijn eigenlijk weer terug naar het oude witservies, bibliotheeksysteem... en dat is CISO, en dat is op nummer. En dat begint bij nul en het eindigt bij 999... en elk nummer heeft zijn eigen onderwerp. En dat hebben we nu allemaal weer dus bij elkaar gezet, op nummer. We hebben wel goede wegwijzing, goede uitleg. Bordjes bij de uh, nummers van wat dat precies voor, om wat voor onderwerp daar precies in zit. Dus we zijn weer teruggegaan naar het oude. Dus eigenlijk wat vroeger al uh, werkte... Ja. hebben jullie weer hergeïntroduceerd. Ja. ja. En okay, voor 100% werken kan het nooit. Althans ook precies zo. Het is ook niet voor niks dat er natuurlijk ook... moment op een ander systeem zijn. Zo ben je aan het uitproberen van wat werkt nou het best. En niks is voor iedereen 100% duidelijk. En dat snap ik ook heel erg goed. Dat is ook heel lastig. Uh, maar voor nu... Gezien uh, de vragen die we kregen en, en de boeken die in de kast bleven staan... dachten we van we gaan het weer gewoon op zetten. En wat mooi dat jullie luisteren naar jullie uh, bezoekers hier in de BIEB. En uh, dat de mensen dus ook de moeite nemen om hun mening te geven. En dat jullie daar als afdeling, collectie, dan ook echt iets mee doen. Dat, uh, dat ziet jullie wel. Want uh, jullie moesten er gewoon zelfs even twee weken voor dicht. En even alles helemaal... Uh, ...opnieuw indelen. Dat is me toch een werkje geweest. Het was wel een hele klus. Ja. Ja, ja, er moesten nieuwe etiketten geplakt worden. Alle boeken moesten uit de kast. De, boeken, de kasten moesten weer anders neergezet worden. We hebben het meteen ook uh, de, de kasten weer op een andere manier neergezet. Uh, zodat het weer wat makkelijker was om terug te vinden. Wat logischer was uh, ja. voor het alfabet en, en de CISO. Dus, en alles moest weer teruggeplaatst worden. Dus ja, dat was een klusje. We hebben echt die twee weken wel nodig gehad. Nou, en het ziet er hartstikke mooi uit. Uh, kinderen, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Hebben jullie voor de kinderboeken ook nog uh, van alles veranderd? Hebben jullie nieuwe boeken aangeschaft? Ook daarbij meteen. We hebben niet de indeling veranderd. Die is precies hetzelfde gebleven voor de kinderen. We hebben wel extra boeken aangeschaft. Weer wat nieuwe, frisse boeken. Uh, voor, voor alle leeftijden hebben we dat gedaan. Voor zowel... De Young Adult, als, als de, de, de, de kleine kinderen van prentenboeken, zeg maar tot ja. uh, 15 plus. Uh, we hebben wel, uh, daardoor hadden we wel weer wat extra kasten nodig. Dus die hebben we geplaatst. We hebben een opstapje gemaakt voor de kinderen bij de informatieve boeken. Want we zagen dat die kasten best wel hoog stonden. En ja, die kinderen kunnen nooit zelf bij het bovenste boek. Dat is ja. niet leuk. Ja. Dus uh, we hebben een opstapje gemaakt, zodat ze zelf bij de bovenste plank kunnen. En we hebben een tafel, een displaytafel gemaakt... waar ze ook de nieuwste boeken terug kunnen vinden. Hartstikke leuk. En um, naast dat er in de BIEP uh, natuurlijk uh, boeken geleend kunnen worden... en ik geloof kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken lenen, toch? Ja, ja zeker. Tot oh, 18 jaar zijn ze gewoon gratis. Ja, dat is toch mooi. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel maatschappelijke zaken te doen hier in de bied. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Ik heb even een paar dingen op een rijtje gezet... Waarvan ik dacht, nou, dat is toch mooi dat de BIEB dat aanbiedt. Zoals uh, de taalsoos, uh, digitaal sterk. Dus je kunt met je laptop hier komen of met je computer als je moeite hebt met bepaalde dingen. Of met uh, moeite met invullen van formulieren. Daar zie je natuurlijk ook reclames voor. Uh, Klik-en-tikkursus. Um, je ziet ook wel veel scholieren hier uh, leren in de BIEB, hè? Ja, zeker. Ja, dat wordt in alle bibliotheken steeds populairder... om, om sowieso voor scholieren om te gaan zitten leren... maar ook voor mensen om te gaan werken. Dus het is een, een lekkere, rustige plek... Uh, waar, waar je de hele dag kan zitten. Warm. Nou, warm inderdaad. En dat heeft uh, Zandvoort natuurlijk ook heel mooi uh, uh, voor elkaar gekregen... omdat de meeste plekken zijn natuurlijk altijd in de haarlem het Haarlem-Centrum, maar uh, hier... ...kunnen dus mensen ook gewoon even lekker gaan uh, flexwerken uh, in de biep. Nou, dat is toch eigenlijk ook hartstikke mooi. En ik zag nog iets als een meemaakpodium. Daar mag je dus meedoen, meedenken, meemaken. Als je iets, een leuk idee hebt, dan kun je dat melden via de website. Uh, ik zag iemand die zei van nou, ik kan heel goed uh, in het Spaans... Uh, ...prentenboeken voorlezen en uitleggen aan de mensen die Spaans willen leren... ...of Spaans spreken, die kunnen dan naar de biep komen. Zo iemand meldt zich dan aan. En verborgen verhalen, dat is eigenlijk ook wel nieuw. Uh, ik zag dat vrouwen onder elkaar kunnen korte stukjes schrijven en kunnen dat met elkaar delen. Uh, of je nou goed Nederlands spreekt of niet zo goed Nederlands spreekt. Het kan voor verbinding zorgen. Nou, ik vind dat de bieb dan eigenlijk wel heel mooi uitgebreid is in al die jaren. Want je zei net, uh, de mensen kunnen al honderden jaren naar de diep gaan natuurlijk, hè. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker, de, de bibliotheek bestaat al zo ontzettend veel jaren. En de openbare bibliotheek ook, sowieso. Ja. Dus je, je vertelt van uh, al die activiteiten die er zijn op taalgebied en op digitaal gebied. Maar in 2024 gaan er ook weer heel veel activiteiten ge georganiseerd worden voor kinderen. Dus daar kunnen de kinderen ook voor naar de bibliotheek, ook in Zandvoort. Dus uh, dat wordt zeker, uh, wordt zeker veel gedaan. Nou. Ik ben heel blij dat uh, dat de weer open is. En ik zie ook regelmatig nu bezoekers weer binnenlopen. Dus ik denk dat de bezoekers ook heel erg blij zijn. En ik hoop dat de nieuwe indeling en al jullie werk uh, positief uitpakt. Ik hoop het ook. Zeker weten. En anders dan horen we het. <laughs> ja. Nou, inderdaad, dan kunnen ze weer mailen. En dan kun jij daar weer uh, wat mee doen met je team. En... Um, je wilde ook nog iets zeggen over dat de mensen niet altijd weten... Uh, waar de boeken eigenlijk, of hoe dat tot stand komt... waar de boeken vandaan komen. Kun je dat nog even uitleggen? Want ja, er staan er zoveel. Maar goed, waar komen ze dan vandaan? Ja, we krijgen twee keer per week sowieso komen de nieuwe boeken binnen. Um, we hebben twee collectioneurs. Dus twee mensen die elke week heel veel recensies zitten te lezen En dat zijn er echt honderden om uh, te kijken welke boeken ingekocht gaan worden. Die worden ook echt heel veel ingekocht. Die komen allemaal binnen de bibliotheek. Die worden allemaal weer verwerkt. En die gaan naar alle vestigingen toe. En die worden dan nieuw in de kast gezet... of op de displaytafels, zodat duidelijk is dat het nieuw is. En uh, zoals het vroeger ging, dan duurde het altijd een tijd... Voordat, ja. voordat een nieuw boek in de bibliotheek stond. Daar kon je soms drie, vier maanden op wachten. Ja. Maar tegenwoordig, hè, omdat er best wel veel gedaan moet worden... voordat een boek voor de bibliotheek klaar is ja. om uitgeleend te worden... maar tegenwoordig gaat het allemaal veel sneller. En zeker als het om populaire boeken gaat... dan kunnen wij van tevoren, al voordat het boek uitkomt... krijgen wij al te zien uh, een soort vooraanbieding. En dan kunnen wij ook kiezen van, nou die willen we, die willen we. En soms dan zijn we net zo snel als een boekhandel. Oh, kijk, dat is natuurlijk een heel mooi voordeel als je lid bent van de BIEB. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, want je bent eigenlijk normaal vrij op deze dag. En uh, nou, ik, uh, ik ben heel blij dat ik het eventjes kon begrijpen hoe het hier allemaal aan toe gaat. Want een indeling is niet zomaar gemaakt. Nee, zeker. Dankjewel. Ja, om het te nou, het was, uh, het was weer mooi in, uh, in de bibliotheek en we gaan uh, door naar uh, de tafel, want de tafel is, het het inmiddels, is inmiddels heel erg bezet. Gaat origineel. Um, we gaan het Dat hebben origineel. over het uh, kerstconcert en uh, Coro Cantoro. Yes. Fred die, uh, die knikt, Fred Kuiters, José Kuiters en twee koorleden. Welkom. Drie, Drie. Twee. Vier. vier, vier koorleden. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk vijf. Dus, er, er is ook nog een gitarist, zie ik. Hé Jorge! Jorge Calang, welkom. Gracias, Ignacio, buenos en Er is al ingezongen, maar we willen toch nog beginnen met één lied, kan dat? Ja, natuurlijk. De handdoek. Even kijken. One, two. E one, two, Oh kom yeah, bij segundo, se fue. Al cielo y nos dejó su chan-chan para alegrar Oye compa ese segundo se fue Al cielo y nos dejó su chan-chan para alegrar De alto cedo voy para Macané Llego a cueto y voy para Mayari De, De alto cedo voy para Macané Llego a cueto y voy con chan-chan Cuando Juanita en Chachan, Chan, en el mar se arriba la arena, como sacudía el nivel, a chan-chan le daba pena. Y al tocito voy para Macamé, llego a cuento, voy para Macaré, y al toceto voy para macané llego a Cuento. applaus. <laughs> ja, dan... Jorgen het, uh, het openingslied. Um, dit is niet van het kerstconcert hè? Nee. <laughs> ja, je ja, toch bij de bij de totaal van de kerstconcert. Het kerstconcert is een grote samensmelting van mooie composities. Zo, zo kan je ook een beetje zien. Waar af en toe gaan we naar de traditie van de kerk, echte kerken, spirituele liedje over God of spiritualiteit. Maar natuurlijk, daar hoort bij de vrolijke kant. En Chan Chan bijvoorbeeld, en uh, Canción Con Todos, of uh, Dulce Belezo. Ja, ja. Quiero un sombrero. Quiero sombrero. ja, dat ja, yeah. hey, uh, is Het eerste kerstconcert is morgen al, 10 december, uh, in de Krocht. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, we hebben nog steeds de krocht. De krocht <laughs> dus zolang die gebruikt kan worden, dan uh, maak jullie daar uh, danig gebruik van. Het is ook altijd heel gezellig. Uh, hoeveel mensen kunnen erin? Nou, ongeveer 200 vet. zouden erin kunnen. Dus je hebt nog twee kaartjes voor de verkoop. Ja. Ja, er zijn <laughs> nog kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen, mensen, pak je kans en haal even kaarten bij de uh, u En anders uh, gewoon naar binnen lopen op de. Gewoon lekker komen. Het kan gepint worden. Oh, dat is mooi. Het kan zelfs gepint worden. Ja. Nou, dat is de, de, de moderne tijd gaat ja, gewoon door. Half drie hey, um... gaat de zaal open. Ja. Ja. Hoe laat gaat de zaal open? Hey, half drie. Half drie gaat de zaal half open. De Kaartjes zijn nog Deze. te krijgen aan de, uh, de zaal. Dus kom er gezellig heen. Nee, ook um, ook gezellig. Daarna ga je naar Haarlem. Ja, over twee weken, toch? Ja, ja, Dus, Eén, dat 20, dat 21, 20. 20, uh, dus op een donderdagavond. Is hetzelfde concert? Ja. Ik doe bijna hetzelfde, maar ik durf het niet te zeggen. Nee, nee, nee. Nou, maar weet je wel, ik denk: het concept is blijven hetzelfde. Maar wij proberen altijd mensen te verrassen. Met de nieuwe inzichten, nieuwe noemers. En af en toe veranderen ik ter plekke om ervoor te zorgen dat meer. Uh, hoe noem je dat? Uh, interactief blijven, ook tot publiek, dat mensen kunnen meezingen. Dus elke concert uh, is altijd een, een stukje voorspelbaar, maar sommige dingen niet. Dus je, je, je hebt een, een kader met zoveel vaste nummers, <laughs> maar als jij vindt dat het anders yes. moet, dan gaat het ook anders. Ja, ja, ja, ja. En wat, wat vinden de muzikanten daarvan? Nou ja, kijk, ik, ik werk met een, met een team van echt uh, capabele Capable. muzikanten met een heel hoog niveau. Dat betekent dat ze zijn in elke situatie bereiken om onze programma te passen met niet zo moeilijke. En dat is de, de grote winst van deze concept, zeg maar. Dus, en topmuzikanten uh, die ook heel snel kunnen improviseren. Absolute. Je kijkt Absolute. ze aan en je gaat gewoon die kant op. De improvisator, muziek lezen en, en ook. En zijn echt betrokken. Hey. Dat is heel belangrijk, want je ziet dat meteen de chemiek tussen leden en muzikanten is zo een familie geworden. Dat vind ik heel mooi te zien. Dat, dat geldt eigenlijk ook voor de koorleden, die dan ook verrast worden met een variant die ja, uh, wordt bedacht. Fred, Fred je, je hebt een programma in je hoofd. Ja, en en wij, wij passen <laughs> ons gewoon aan. Wij zijn dat gewend. <laughs> <laughs> maar sta je er nooit eens een keer te kijken, Fred, van uh, wat gebeurt er nu? Ja, dat is heel normaal, regelmatig. dat gebeurt regelmatig. <laughs> dus wij, wij blijven kijken naar de dirigent. En die geeft op de een of andere manier wel aan wat hij daar gaat veranderen. En dan passen wij ons gewoon aan. Maar ja, ik neem aan, uh, want ik zie je net ook uh, de, de, de tekst mee, uh, mee zingen, mee lezen. Uh, dat je op morgen een, een, een blad hebt met, met niet. Nee, nee. Wij, wij oh, dus je hebt alles uit het hoofd? Ja, Dan kan je wel improviseren, ja. ja uh, soms wel, ja. Soms een miniboekje. Een heel klein <laughs> ja. speakbriefje in je hand. Oké, okay, ja. ja je moet. Soms leren we een liedje drie weken van tevoren. Een nieuwe compositie. On, en dan uh, in drie weken ja, ja. erin gestampt worden. En die verandert in die drie weken dan ook nog wel eens. Ja, ja. Nou, ik, ik zie hem lachen hier. Dus, <laughs> uh, volgens mij nou, heb je de grootste rol als je net anders gaat doen. Juist. Nou, maar weet je wel, als ik maar iets zeg uh, heel kort. Hè. Ik denk met, uh, met muziek is het heel belangrijk dat wij geprikkeld uh, kunnen worden door, door wat gebeurt ter plekje. En, en vanaf daar kan je altijd nieuwe dingen ontdekken. En ik vind het crucieel met mensen, zo vooral met onze doelgroepen van zangers, dat ze continu, ze zijn een beetje zie je. Wat gaat nu gebeuren? En dan, dan blijven we gezond. En dan blijven we heel, eh, hoe noem je dat, eh, actief. Hè? Dus eh, een nieuwe compositie sowieso, zoals we halen straks voor jullie autoren. We <lacht> ja, ja. eh, hebben veel, veel waanzinnige mooie dingen daar. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons publiek. Maar... Als mensen weten wat er gebeurt daar. En dat wel... is de kracht van de nieuwe muziek. Ja, je hebt natuurlijk wel gelijk als je van tevoren een briefje krijgt met dat en dat wordt gezongen, dan ga je achterover zitten. En dan... Ja, het is een soort comfort zone. Ja, de, de verrassing is eraf. Ja, en, en die mensen van corocantoro ik mag zeggen, ze hebben zoveel dingen in, in ons bestaan aangeleerd. Mm -hmm. en, eh, ook voor professionele zangers, als je ziet wat Corrocantoro doet, ze zeggen: wat, hoe kan dat nou? Is het is alleen door de betrokkenheid en de, de, de, de goodwill om, om, om samen te werken. En ik denk dat is echt de vooruitgang van onze, van onze koor En daar gaan mensen in, in, in beide concerten zeker kunnen zien en waarderen. Dat is een beetje. Nog een vraag over het koor, uh, Fred. Ja. Um, kunnen mensen nog lid worden van het koor? Um... Ja, zeker. Mensen kunnen lid worden van het koor. Uh, heren, dames, uh, stemsoort uh, maakt niet uit. Als het maar gezellig is. Als het, uh, ja, als het maar gezellig is. En mensen moeten, uh, moeten in ieder geval ook thuis willen oefenen. Omdat we alles uit het hoofd zingen. Ja, okay. Dus uh, oefenen is belangrijk. En veel van de liedjes die worden ingezongen van tevoren. We oefenen dat uh, uiteraard serieus. Maar de bedoeling is wel dat we anders alles zonder bladmuziek uit het hoofd zingen... Er is af en toe een enkele uitzondering als Gorgen net vlak voor het concert een geheel nieuw lied heeft bedacht. Nou, dan, dan zingen we één keer een, een lied met, met, met een blaadje papier voor ons. Maar dat is dan echt een, een uitzondering. Nou, dus in ieder geval, uh, als mensen dat uh, een keer willen proeven, kunnen ze morgen naar het concert komen. Uh, half drie gaat de deur open. Ja. Uh, na afgelopen wilde we een drankje bij, uh, bij Theo te doen. Ja. Ja. Hoe lang duurt het concert? Twee uur nou, dan 90 minuten, en 90 minuten, een een pauze. 90 pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, minuten duurt het totale paus. show met een pauze tussen. Dus we takeen ja, ja. Als we beginnen en om, om drie uur, dan zijn we rond vijf uur klaar. Ja, een mooie tijd. En als de mensen beginnen te... E, otra, otra, otra. En ik... Nou ja, ik, ik ga niet vervelend doen. dat doe ik... Nog misschien nog eentje. Eén liedje erna. Nog even, ja, ja, Of twee. Precies. Of... of misschien... in of... de bar zingen we dan? Ja, dan dat we kan wel even. Even, even gezellig. Het concert begint om drie uur. Morgen in de krocht. Pak de microfoon. Hij zegt het concert begint om drie uur. Uh, morgen in de krocht. Het koor wordt begeleid door uh, een drietal uh, muzikanten. We hebben percussie, Gilberto Quevedo. We hebben op een klaar een heel vrije instrument, een, een eigen bouw zelfs, van Pablo Lascano. En we hebben de dubbele bas gespeeld door Pedro Pardo. Nou, dat is een mooie... Uh, en zij mooie. begeleiden het, uh, het koor en Gorge op de piano en als dirigent. Dus het... De piano? Ik doe het mee ook morgen. Oh, je doet morgen mee, ja ja. Piano of keyboard of iets of keyboard. Waar, waar. Ja, ja, Hij, hij, hij, hij speelt daar. van alles. Um, ik wens jullie heel veel plezier uh, zondag en de 21ste in Haarlem in de Seversumkerk. Daar kan je ook nog naartoe als je morgen geen tijd hebt. Uh, er hangen overal posters van uh, jullie koor. Maar uh, als afsluiting wil ik toch nog wat horen En uh, een mooi lied. Ja. We gaan speciaal voor jullie zijn voor in de hoop dat als iemand kan niet komen van welke van welke reden dan ook kunnen ze helemaal met ons genieten van deze prachtige liedje en dat kan iedereen dus jullie kunnen thuis ook een beetje met ons nu zingen ja, we gaan Feliz Navidad en tot morgen Vameno One, two, three. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. One more time. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas from award... Ofta... vale the bottom of my heart. Oh, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero años y felicidad. Vamos feliz Navidad. Mooie feliciteit! Ontzettend bedankt voor dit uh, mooie lied <laughs> en uh, veel plezier morgen nogmaals. We gaan uh, praten met uh, Hans Potman, want die uh, is uh, ook voor de krant, maar ook een beetje voor, uh, voor hier, bij de raadschadering geweest. En dat is natuurlijk het een en ander uh, gebeurd. Hans, pak een microfoon. Ja, ik mag uh, even zoeken, maar. Uh... Uh, Volksverhuizing weer. Ja, <laughs> Nee, inderdaad, ik ben even, even een klein stukje politiek. Uh. Ja, een klein stukje politiek. Want het is afgelopen week hebben ze er wel voor moeten werken, hoor, onze gemeenteraadsleden. Twee commissievergaderingen in één week. Uh, dinsdag? Op, nee, op woensdag en donderdag. En uh, wat was woensdag? Uh, woensdag waren er wat onderwerpen die niet zo tot de verbeelding spreken. Maar donderdag was het wel een hele uh, drukke dag en een hele interessante dag. Want we begonnen al met. Uh, het feit dat Karim El-Gabali, de voorzitter Karim. van de vergadering, Karim van GroenLinks, die feliciteerde onze nieuwe Tweede Kamerlid van de PVV, Marco Deen. Marco en dat was wel leuk natuurlijk. Nou, hij zei dat, dat hij bloemen had gehad overdag van de ja. college en van de gemeenteraad. En dat, uh, dat vond hij heel leuk. En later heeft hij bekendgemaakt dat hij toch de gemeenteraad gaat verlaten. Oh toch? Ja, hij uh, kon eventueel het combineren, hè, dat is staatsrechtelijk uh, toegestaan. Maar uh, hij... Uh, waarschijnlijk ja, in, in, in mag van uh, de partij niet in de gemeenteraad blijven zitten. Nee, want in, in het eerste interview in, uh, in, de, in het Haamsdagblad ja. uh, liet hij dat helemaal open. Ja, uh, dat klopt. Het, uh, uh, uh, maar de, de Staten doet hij. Ja, gemeente en nu ook, naar, dus het wordt er wel ja. druk. Ja, dat wordt erg druk, want uh, ja, als Tweede Kamerlid moet je toch eens enorm veel inlezen natuurlijk. En, ja, en, en, en ik denk dat uh, van de leiding van de PVV, dat hij ook geen toestemming krijgt om, uh, om die, uh, die, uh, dat uh, zeg maar, te combineren. Dus hij gaat onze uh, gemeenteraad verlaten. Nou, okay. Normaal gesproken de nummer drie op de PVV-lijst. Ze hebben twee zetels, uh, zouden erin moeten komen, dus Henk van der Linden. Uh, ja, het is nu niet bekend of hij dat doet. Okay. En als vierde staat Jan van der Oever. Dus uh, ik denk dat uh, we eind januari wel horen wie daar uh, uh, uh, maar hij, uh, de PVV verder gaat vertellen. Hij, hij was er nu nog bij. Uh, is hij de volgende raadsvergadering dan ook nog bij? Uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er waren wat onderwerpen die ook weer terugkomen in de raadsvergadering. Nee, ja. Waaronder de uh, afsluiting van de halterstraat, de zomerafsluiting. Nou, er, er wordt er waarschijnlijk... Uh, uh, van die palen besteld die uit de grond komen, weet je wel, die ook op de busweg hier uh, uh, staan. Nou Zag ik de laatste bus voor staan, dan ging de ding niet naar beneden. Nee, dat dus. klopt, ja, ja. <laughs> ja. Hij moet het wel doen, dat is wel handig, ja. man. Uh, En hij moet ook niet omhoog komen als je er weer overheen nee, rijdt. Nee. Dat is ook wel gebeurd hier. Ja, nee, oh, dat is ongetwijfeld, ja, dat gebeurde eraan, geloof ik, elke, elke, elke dag. Uh. Maar, maar goed, goed in, in ieder geval. dat is dus eigenlijk een plan uh, wat al heel lang uh, ligt. Ja, dat klopt. En wat ja, waren ja. de meningen daarover? Ja, nou ja, kijk, de meningen, iedereen was voor die palen. Omdat natuurlijk die fysieke afsluiting met die hekken. is eigenlijk geen gezicht nee. ook. Hè? Ik bedoel. Nou ja, goed, maar het is wel een investering van 250.000 euro. om die palen er neer te zetten. Er komt er eentje dus bij het begin van de straat, vanaf het Rijtersplein. en eentje in de Pakveldstraat. Euh, zeg maar die straat die. bij de IJzerhandel. Tenminste, iets verder hè, dan. Ja. En, uh, uh, ja, dan kost het ook nog 48,500 euro per jaar om het onderhouden en ondersteuningen, uh, ondersteuning en weet ik het allemaal. Mm -hmm. dus, maar ja, je moet het over tien jaar zien en dan valt het op zich helemaal mee. Nou goed, de, wat, dus, wat gebeurt er nog staat... wat aan het eind van de haldenstaat? Je... Nou ja, dat is daar mag, uitrit, mag je sowieso he? niet ja, uh, nee. in rijden, dus uh, dat is wel handig. Nou, wat, wat verder nog te sprake kwam is uh, de bebouwing op de, uh, het uh, gebied van de... Uh, Manege Rukert, hè, dat, uh, er waren wat insprekers die aan de profes, professor Semelstraat wonen. Paul Vleeshouwers uh, heeft ingesproken. Nou, hij vindt dat het daar eigenlijk een recreatie terrein moet blijven. Maar ja, goed, er zijn zo weinig plekken in Zomervoor die bebouwd kunnen worden. Dus, Eric, het, het plan was sowieso uh, woningen te bouwen op meneer Ruckert. Ja, wat ik begrepen heb, is ja. dat men dat door wil trekken ja, tot dan, over uh, de scouting. Ja, klopt. Ja. Nou, in ieder geval de scouting erbij. En later, dat zijn ook nog plannen, om het, het hele duinterrein richting Keesomstraat, zeg maar. Ook nog te gaan bebouwen. Maar dat is eigenlijk van later belang. Ja, dan dus, dus, dus zie je toch wel redelijk tegen die flat aan. Ja, dan dus zie je tegen die flat aan inderdaad. En uh, maar ja, dat zijn, dat zijn honderden woningen die eventueel gebouwd zouden kunnen worden. Maar wat er nu nog speelt is: uh, uh, pre-woners zouden het gaan ontwikkelen, maar die, die bouwen alleen sociale huur. Uh, nou, was er een motie eerder aangenomen om daar ook middelkoop en uh, dus uh, wat, wat uh, uh, huizen te gaan bouwen die ook betaalbaar zijn voor de starters, et cetera. Ja. Dus de, daar is, wordt over gesteggeld nu en uh, de wethouder De Kloet heeft toegezegd dat hij uh, daarna gaat kijken en waarschijnlijk gaat het ook gebeuren. Het nou ja, is dus een mix van woningen. Een mix van woningen, dat, dat wil de gemeenteraad heel graag. Ja, ja. Nou ja, verder hebben we nog uh, het gehad over, tenminste hebben ze het nog gehad over een huis wat gebouwd wordt in de secretarige Bosmanstraat. Dat stukje heb ik uh, heb ja. ook gevolgd. Ja. Als je uh, ja, iets verder onder die flat die daar uh, staat, is, is een plek waar nu nog drie parkeerplaatsen zijn. Ja, groter is het niet. Nee, niet veel groter. Maar je kan er wel natuurlijk een enorm de hoogte in. En uh, dan komt er toch een enorm gebouw te staan. Ja, de buren die hebben daar ook ingesproken. Hè, die vinden er een lichtval en dit en dat. Maar de wethouder Martijn Hendricks heeft gezegd dat er overal naar gekeken is. Dat is allemaal, uh... Maar goed dat hij denkt, er wordt nog een bespreekstuk in de gemeenteraad van 19 december, als ik dat goed heb. Uh, was wel... het, uh, de, de insprekers waren duidelijk. Ja. Uh, de raad was ook duidelijk, de wethouder was duidelijk. Wat, wat valt er dan nog te bespreken? Nou ja, je, je, je kan nog een zienswijze op uh, uh, het, het, het stuk wat er nu ligt. Dat kun je nog inbrengen, dat zullen ze waarschijnlijk ook doen. En dan wordt het nog een keer naar gekeken. En ja. Maar in principe is de vergunning uh, uh, rond. In principe zouden. de, ja, de, de, de, de bestemmingsplan moet veranderd worden okay. daar. En daarom is, komt de gemeenteraad ook uh, om de hoek kijken. Zeg maar. en, uh, ja, het, het kan nog even duren voordat daar, daar uiteindelijk een beslissing over wordt genomen. Maar uh, wat Wethouder Hendricks ook zei: elk huis dat gebouwd kan worden in Zandvoort, is er één natuurlijk. Hè? Dat is waar. Want ze moeten natuurlijk aan die 700 komen over uh, een jaar of vijf, zes. Nou ja, als je dan inderdaad wat, wat, wat je ook aanhaalt, bijna je het stukje uh, erbij. Nou ja, uh, ja, ja, ja, ja. De, bij de achter de uh, opvang van de Oekraïners is nog een plek waar gebouwd moet ja, worden. Zeker. Ja. Dus daar heb je dan al wel plek. Nee, er zijn nog wel meer plekken hoor. En er komt binnenkort een verdichtingsstudie aan. Hmm. Uh, met plekken waar eventueel ook nog gebouwd zou kunnen worden. Maar daar gaan we het binnenkort verder over hebben met Jan Jaap de Kloet, onze wethouder. Die komt, dat hier, die komt dat hier even. Die komt het, het hier uh, vertellen. En uh, ja, anders is het te lezen in de Zomerische Krant, zullen we maar zeggen. Dus het was een uh, drukke week voor de gemeenteraadsleden. Ja. Um, ik hoop dus uh, dat ze een beetje uitgerust zijn nu. Nou ah. ja, ze hebben veel de tijd voor, uh, ja. um, voor hun raadsvergadering. Absoluut. En, absoluut. Uh, er zijn natuurlijk altijd een, een aantal hamerstukken en bespreekstukken. Dus ja. dat, uh, dat, dat ja. komt allemaal wel goed. Nee, klopt. Ik, uh, ik ben benieuwd naar de uh, raadsvrouw, ik heb trouwens ook... een heel stuk op de televisie zitten kijken, dat was ook wel interessant. Oh, dat is wel leuk, ja. Ja, ja gewoon via leuk. ZFM Live, Kanaal 40 of zo is dat. Zigo Kanaal best wel 40, best je... Nog een, is stukje. Met een muziek. stukje muziek inderdaad? Nog een stukje muziek, misschien dat... Uh, ja, misschien willen ze nog een stukje of, uh, spelen, uh, maar uh, dan dat dan moet dan je dan even we... vragen. Nee, maar goed, het is inderdaad te volgen op uh, uh, ZFM, of uh, Zico Kanaal 40, is leuk. En, uh, ja. ja. Nee, de, de, tot zover even de politieke uh, ontwikkelingen in Zandvoort zeg maar. Nou, we gaan weer verbouwen. Dus we gaan het uh, bijna uit. Uh, het programma is bijna klaar. Uh, goed programma. Ja, Nog Hans, ontzettend bedankt voor, ja, uh, voor je inbreng. Nog even lekker zingen. En dan wordt er wordt even lekker gezongen. Ja, beginnen maar. Moet, eerst moet hij, ja, hij moet alles weer uitpakken. Pim. Ik, ik weet niet wat je allemaal teweeg brengt hier hoor. Maar, uh, <laughs> Hij moet, hij moet van alles weer uitpakken. Hij, hij, hij was al bijna thuis. Nou, daar gaat hij weer. Op verzoek van Pim. Hoeveel minuten hebben we? Een minuutje of zes, zeven. We hebben zes, zeven minuten. Oké. Pim houdt de tijd op mij. Uh, hij is nog aan het invullen. Kan ik van tevoren al even iedereen bedanken die uh, meegedaan hebben aan deze uitzending. Racecafé Rabbal, ontzettend bedankt dat wij hier mochten zitten. En voor de koffie Pim, bedankt voor de plaatjes en het uh, opzetten van het laatste uh, muziekstuk. Hans Botman natuurlijk uiteraard bedankt voor de redactie. En Carina, bedankt voor het uh, meedoen in deze uitzending en het verslag uit de piep. Ik zou zeggen, ga je gang. Mm. Okay. Yeah. okay. Yeah. Quiero un sombrero. wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, wanentu, Quiero un sombrero de wanentu, wanentu, wanentu, Quiero una guayavera y un son para bailar. Cuando llegue el carnaval, carnaval, se acaban todas las perras y perna. yo y me voy a bailar sobre todo mi morena. Quiero un sungero de, de guangan. Vamos a un boque con una guayamera. En die zit er in de kamer. Ik een sombrero, ik heb een bandera. een pasampor ah jendre m mm. m la pa pa pa jendre tu mala buenas noches buenas noches jendre kuma la buenas noches como estas jendre kuma la jendre kuma la jendre Goedendag, buenas noches goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, goedendag. gumala, goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, goedendag. Goedendag, buenas noches goedendag. Ja, die, die Pim, Pim houdt de muziek wel, uh, wel gaande, oké, okay. de laatste. Otra más, Otra más, Sanford, <tom> vámonos Sanford. A ver que le cantamos a Sanford, vamos a cantarle El Tren, vamos a con El Tren. One, two, One to three. We keep bala, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, pala, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, pala, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, Pijke para, pike para, pike para, compañero. Pijke para, pike para, para, soy central. Ah, ah. pum, cha pum, cha. El tren se va. Locomotora, donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla en veo atrás. pum, cha pum, cha. El tren se va. Locomotora, donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla en veo atrás. Que en ketwas en en landing. Zoek een ketel weghoutren. En ketwas en zing en landing. Zoek een ketel weghoutren. Haai je mee met onze trein. Zoek een ketel weghoutren. Samen zingen is heel fijn. Zoek een ketel weghoutren. Ben je was of waar ik door? Zoek een ketel weghoutren. Kom maar morgen naar het perron. Zoek een ketel weghoutren. Het perron is in de krocht. Zoek een de, de trein. Zoe ik kartelli gaan drinken. Samen zingen in de bar. Zoe ik kartelli gaan drinken. er is altijd een feest in de bar. Zoe ik kartelli gaan drinken. We zingen nog één keer in de vrije. Zoe ik kartelli gaan drinken. En nu starten we in de trein. Zoe ik kartelli gaan drinken. Wow, wow. Dat was uh, het uh, dubbele optreden van <laughs> <laughs> en, en het koor. Ja. Um, ja, morgen moet je komen kijken. En, uh... Maar die noemen gaan we morgen niet zingen. Waarom niet? Ja, dat horen we niet bij dit concert. Maar, maar Fred maakt wel mooie reclame voor. Uh... <laughs> Ja. Dus ik, ik zou hem er maar inhouden. houden. Ja, dan moeten we dat een beetje, een beetje aanpassen toch? Dat, uh... Ja, improvisatie van Fred deze keer. Ja, ja hij doet het heel mooi. Ja, ja, op, op, Kom, het, op, bent, op het station wordt er ook wel even van alles omgeroepen. Dus, ja, ja, dan kan je dat hier ook wel doen. Nou, nogmaals, bedankt voor het optreden en het was graag gedaan. geweldig. Heel graag gedaan. En, uh, veel plezier morgen en natuurlijk de 21ste inhalen. Dankjewel. Dankjewel.